Twee uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Acteur André Dongelmans werd de afgelopen week... een hartstikke bekende Nederlander... door zijn rol als vader Kenneth in De Luizenmoeder. Hij is blij met het succes van de serie, natuurlijk. Maar vooral ook omdat er eens hardop gelachen mocht worden... over, nou ja, ongemakkelijke situaties. Dongelmans vindt dat je overal grappen over mag maken. Altijd en zeker ook over hem. Hij is vandaag onze optimist. In één vandaag we beginnen na het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. De vermoeidheidsaandoening me is een ernstige chronische ziekte... schrijft de gezondheidsraad in een rapport. Artsen moeten klachten van patiënten volgens de raad serieus nemen. In Nederland zijn 30.000 tot 40.000 mensen met me voornamelijk vrouwen. Over de ziekte en de behandeling is weinig bekend. Daardoor wordt het gezien als een vermoeidheidsziekte... iets wat tussen de oren zit. Veel mensen met de chronische ziekte strijden al jaren voor erkenning... en een betere behandeling. De Britse brexit-minister David Davis en EU-onderhandelaar Michel Barnier... hebben een principeakkoord bereikt over een overgangsperiode na de brexit. Na het vertrek blijft Groot-Brittannië nog tot 1 januari 2021... deel uitmaken van de douane-Unie en de interne markt. De twee onderhandelaars zoeken nog naar een oplossing... voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland na de scheiding. Vertelt correspondent Thomas Spekschoor. Daarover zei Barnier, daar zijn we ook nog steeds niet uit. We moeten daar nog steeds uh, met de Britten uh, over praten. We moeten nog steeds kijken met welke oplossingen zij kunnen komen. Want tot nu toe, zegt hij, is er geen oplossing. Uh, en die oplossing moet wel komen. En daar zegt hij dan elke keer weer bij. De tijd is heel kort om die oplossing nog te vinden. Want er is dus haastgeboden op 29 maart. Volgend jaar vertrekken de Britten uit de Europese Unie. De drie agenten die betrokken waren bij het doodschieten van een verwarde en agressieve man in Purmerend... worden niet vervolgd. Volgens het OM was het noodweer. Vorig jaar, september, sloeg de verwarde man s'nachts een autoruit in. Hij had een wapen bij zich. Later bleek dat dat een metalen buis van een stofzuiger was. In Antwerpen worden vanmiddag drie mannen voorgeleid naar aanleiding van een aangifte van twee Nederlandse vrouwen... die zouden zijn verkracht. Volgens Belgische media zijn de vrouwen vrijdag op een feestje gedrogeerd... Daarna zouden ze door enkele mannen op hun hotelkamer zijn verkracht en beroofd. Gisteren werd ook al een verdachte opgepakt. En in de zorg wordt gewerkt aan een proef... waarbij iedereen zijn eigen medische informatie kan beheren. Op een site of app kunnen patiënten straks al hun medische gegevens inzien... zoals van de huisarts, het ziekenhuis of de zorgverzekeraar. En vervolgens bepalen mensen zelf... welke informatie met een andere zorgpartij wordt gedeeld. Het kabinet wil dat kandidaatwethouders strenger worden gescreend. Als de kandidaten geen verklaring omtrent gedrag hebben, mogen ze niet aan de slag. En ook moeten ze slagen voor een basistoets integriteit. Ook burgemeesters zullen scherper in de gaten worden gehouden. Verslaggever Marleen de Roy vertelt dat het nog wel even duurt... voor de nieuwe regels ingaan. Nee, die maatregel gaat niet per direct in. Dat duurt ongeveer nog een jaar, want die toets moet nog gemaakt worden. Maar het kabinet komt natuurlijk niet geheel toevallig... nu met deze maatregel, nu twee dagen voor die gemeenteraadsverkiezingen. Want direct na de verkiezingen zullen de colleges gevormd worden. Dat betekent dus dat er met deze nieuwe beleidslijn rekening kan worden gehouden bij de collegevorming. Het Kremlin eist dat de Britse regering bewijs levert voor de bewering dat Rusland achter de moordaanslag zat op ex-pion Sergei Skripal en zijn dochter. Komt dat bewijs er niet, dan moeten de Britten hun excuses aanbieden, zegt president Poetin. De president hield een toespraak vanwege zijn overwinning bij de verkiezingen van gisteren. Poetin herhaalde dat Rusland helemaal niet beschikt over het zenuwgas Novichok, dat volgens de Britten bij de aanslag is gebruikt. Het weer zonnig, 3 graden is het bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht kans op gladheid door lichte sneeuw en ijzel. Morgen is het weer droog en zonnig, dan wordt het 5 tot 8 graden. Dorad, dankjewel voor verkeersinformatie naar Weilandswaan. Ongelukken veroorzaken her en der problemen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... ongeveer een kwartier vertraging in de file... tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Drie kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 richting Amsterdam, bij Dorp 4... daar zit een gat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten... drie kilometer, twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. En op de A16, Rotterdam-Breda... is veel vertraging bij knooppunt Ridderkerk...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 NTO Radio 1. Avro Tros. Schooladvies aan het eind van de basisschool... ja, u weet wel, wordt het HAVO, VMBO, VWO... dat komt de laatste jaren gewoon weer van de juf of de meester... betekent dat je dus ook bij haar of hem moet zijn... als je het er niet mee eens bent. kwart van de leerkrachten zegt wel eens onder druk te zijn gezet... door een ouder, gaat het zo over. Paniek in Austin, Texas, al voor de vierde keer deze maand... ontplofte daar een pakketbom... met tot nu toe twee doden en vier gewonnen tot gevolg. Al eerder waren de Verenigde Staten in de ban van ontploffende post. After 17 years of looking fbi De Unabomber in de jaren 80 en 90. Amerika-kenner America Willem Post vertelt ze over de lange zoektocht naar de dader. Wiskundige en kluizenaar Ted Kaczynski. Je fietsgejat, een inbraak of een ordinaire straatroof. Braaf doe je aangifte. Maar wat gebeurt er eigenlijk mee? Volgens SP-leider Lilian Marijnussen, niet zoveel. Mijn naam is Lilian Marijnussen en ik vraag me af. Waarom verdwijnt de helft van de aangiftes op het politiebureau in een la? Maar liefst de helft van de aangiftes verdwijnt in een la, klopt dat? Lammert zoekt het uit voor feit of fictie. Nu eerst alles op alles om je kind naar het VWO te krijgen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Als er iemand met, je vinger, uh, met zijn of haar vinger in je gezicht zit... en uh, hard roept, je gaat nu het advies aanpassen... Ja, dat wordt niet als prettig ervaren. kwart van de leraren in het basisonderwijs zegt... onder druk te worden gezet door ouders om het schooladvies aan te passen. Gaat het natuurlijk om die adviezen die lager zijn dan de ouders hadden verwacht. En op de vijf onderwijzers past na die bemoeienis van de ouders... het schooladvies ook inderdaad aan... Blijkt uit een onderzoek van één vandaag in samenwerking met CNV Onderwijs. Ja, Lammert-Lammert Lambert de Bruin, afgelopen tijd hebben de leerlingen uit groep 7 en 8... weer een keuze moeten maken voor de middelbare school. Hoe is het nu geregeld? Ja, Het schooladvies van de leerkracht is sinds 2015 bepalend. Die leraar die kent het kind natuurlijk al uh, langere tijd. En dus is zijn of haar advies geen momentopname... in tegenstelling tot de CITO-toets die dat wel is. En dat was de gedachte ja. achter dit hele systeem. Nou, nou, daar is natuurlijk wat voor te zeggen. En, en eerder was het dus anders geregeld, toen was CITO leidend? Ja, inderdaad. Maar na kritiek uit de onderwijssector en ook van de ouders is die eindtoets sinds 2015 niet meer leidend. Maar ja, die verandering verliep nou niet meteen soepeltjes. De corrigerende werking van de CITO is weggevallen. En die druk heeft dus meer vrij spel gekregen als, als je het zo zou willen noemen. En die correctie wilt u terug? Ja, heel graag. En met mij heel veel mensen. Want hier zit niemand op te wachten zoals het nu gaat. Nou, terug naar de betrokkenheid, Lammert van Ouders... met het schooladvies door de basisschoolleraar. O, ja, betrokkenheid moet je niet liever zeggen bemoeienis? Ja, volgens uh, toenmalige staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wel. En hij had een stevige boodschap voor de leerkrachten... die door de ouders onder druk worden gezet. Bent u nu bang dat er te veel druk komt op de leerkrachten? Ja, maar dat is echt een onderschatting van uh, leraar. Ik ga er ook van uit dat leraren stevig in hun schoenen staan. Een kwart van de ouders zegt van, nou weet je, ik vertrouw niet op het oordeel van de leraar. Ja, maar daar kan ik niks aan veranderen. Maar u gaat geen actie ondernemen uh, om deze plannen te herzien... als volgend jaar blijkt dat heel veel leraren eraan onderdoor gaan. Ik geloof helemaal niet dat dat gebeurt. En tegelijkertijd houden we natuurlijk altijd de vinger aan de pols. Nou, vinger aan de pols, altijd goed. Heeft het kabinet het ook gedaan? Ja, toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs zei in 2017... dat als door het schooladvies ongelijkheid in de hand wordt gewerkt... zijn maatregelen zal nemen. Het gaat erom hoe leraren uh, zelf opereren... hoe schoolleiders uh, beleid vormgeven. En ook wat wij als politiek uh, doen. En we moeten met z'n allen zorgen dat we deze trend keren. Nou, dat ging over de ongelijkheid. Nu geldt nog steeds het schooladvies van de leerkrachten als leidend. En dat laat veel ouders niet onberoerd. lammert dankjewel. Zeker als het advies lager uitvalt. Gijs Rademaker van uh, ons opiniepanel. Wat heb jij onderzocht? Nou ja, je hoorde Sander Dekker net zeggen dat leraren stevig in hun schoenen ja. moesten staan. Um, nou, we hebben onderzoek gedaan onder ruim 2000 leraren in het basisonderwijs. samen met de CNV Onderwijs. En um, daarvan waren er uh, zo'n 600 mensen. die uh, lesgeven. Uh, hebben gegeven de afgelopen jaren aan groep 7 of groep 8. Nou, die laatste groep, uh, daar gaat het eigenlijk om. Uh, want zij geven dat schooladvies. En we zien heel duidelijk, drie kwart van de leraren... zegt dat ze de laatste tijd wel eens onder druk zijn gezet door ouders. Speciaal voor dat advies. Dat is dus drie kwart. Een mm -hmm. op de zes zegt eigenlijk dat het geregeld of vaak... Gebeurt. Ja, en wat bedoelen ze dan, denk jij, met onder druk gezet? Dat gaat verder dan nog maar eens een keertje vraag hoe het zit? Ja, een groot deel van die leraren vindt dat de druk echt uh, te ver gaat. Ik, ik zal even wat noemen. We hebben uh, 40 procent bijvoorbeeld, die meldt verbale intimidatie. Denk aan uh, schelden en schreeuwen. Uh, eigenlijk, die, uh, die leraar hoorde je dat net al wat vertellen. Mm -hmm. Iemand die schrijft mij, midden tussen ouders en kinderen... wordt me toegeroepen dat ik dood moet. Nou, je ziet ook veel voorbeelden van um, dat docenten mij melden... dat uh, de directie wordt ingeschakeld. En dat er gelijk gedreigd wordt met juridische stappen. We zien uh, bedreiging. Dat aan het begin van het schooljaar wordt er gezegd. Uh, goh, ik ga ervan uit dat het advies goed komt. En anders weet ik waar je woont. En ik weet ook dat je kinderen hebt. Hm. Dat soort dingen zeggen ouders. Um, en ja, een paar meldingen ook zelfs. Van fysieke intimidatie. Slaan, schoppen, vernielingen en omkoping. Dus ouders die cadeautjes kopen. Niet voor uh, het kind wat het goed zou moeten doen, mm -hmm. maar voor de leraar. Oké, okay, omdat ze het proberen op die manier dan ja. te regelen. Ja. Rinda, den beste. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou den best, u bent voorzitter van de PO-raad, de Belangenorganisatie voor het Primair Onderwijs. Wist u dat zoveel ouders of zoveel onderwijzers onder zo zware druk wordt gezet door ouders? Ja, het is op zich een herkend, herkenbaar beeld en uh, dat vind ik uh, uh, ernstig en ook onacceptabel. En het is inderdaad. Uh, vanuit de ouders, uh, als het gaat om dit soort dingen... Uh, schelden, intimideren of omkoping of chantage, uh, dat kan ook echt niet. Wat ik wel in het rapport ook teruglees, is dat die druk er is. En daar uh, zijn wel een heleboel redenen uh, voor aan te wijzen. Maar dat ook driekwart van de leraren gelukkig wel aangeeft... Uh, dat ze nog nooit echt zijn gezwicht voor die druk. Ja, driekwart niet. Gezwicht. Nee, drie... Driekwart is nog niet nee. precies. En dat is denk ik ook goed, wat de staatssecretaris ook net aangaf... in het fragment. We moeten uit mogen gaan van de professionaliteit van leraren. Zij maken dat advies niet in hun eentje, het schooladvies in groep 8. Dat is een optelsom van de leerlingvolgsystemen... van de prestaties die de leerling al heeft laten zien in de afgelopen jaren... En wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je ouders daar niet mee overvalt... of pas aan uh, halverwege groep 8 vertelt uh, hoe het kind ervoor staat... maar dat je op tijd met ouders in gesprek gaat... zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Nou ja, goed, dan weten ze misschien wat ze kunnen verwachten... maar dat wil nog niet zeggen dat ze het ermee eens zijn... en niet alsnog verhaal uh, gaan halen. We hebben, uh, mevrouw de Beste, natuurlijk gekeken... of ook onderwijzers uh, hierover voor de microfoon konden krijgen. Dat was nog niet zo makkelijk. Het ligt heel erg gevoelig blijkbaar. Toch wilde een Patrick zijn verhaal doen op voorwaarde dat zijn school niet goed genoemd zou worden. Verslaggever Willem-Jan Bloem sprak met hem. Nou, je ziet het vooral de laatste jaren uh, uh, in een paar gesprekken. Want over het algemeen lopen de meeste gesprekken gewoon goed. En er daar niets aan de hand. Maar het is een klein marginaal deel uh, waarin er wat verharding ontstaat. Waarin er, uh, je bijna lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. En volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Want je hebt allemaal maar één doel. En dat is die plek vinden voor uh, het kind waar het volgend jaar gelukkig is waar het goed op zijn plek zit, waar het uitgedaagd wordt tot ontwikkeling kan komen, daar ben je allebei naar op zoek. En uh, wat je wel ziet is als je daar van uh, mening over verschilt, dat dat uh, ja, los kan knallen, ja. tegenover elkaar kan komen te staan. En dat heeft u meegemaakt? Dat heb ik meegemaakt. ja. Kun je, kun je vertellen eens hoe gaat dat dan? Uh, nou, dat zijn gesprekken waarin uh, je het met elkaar niet eens bent, verschil van inzicht hebt. Mm -hmm. En dan uh, kan het gebeuren dat het... Uh, kijk, ik, ik snap dat het voor ouders uh, een emotioneel iets kan zijn. Het gaat om je kind, dat ligt heel dicht bij je hart. Uh, dus dat is niet meer dan logisch dat dat emoties op kan roepen. Nou, voor die emoties moet je als leerkracht ook gewoon ruimte maken. Dat mag ook benoemd worden, dat mag gewoon op tafel komen. Geen enkel probleem. Maar op de momenten dat het uh, persoonlijk wordt gemaakt... dan wordt het wel heel vervelend. Als er iemand met, je vinger, uh, met zijn of haar vinger in je gezicht zit... En uh, hart roept, je gaat nu het advies aanpassen. Ja, dat wordt niet als prettig ervaren. Het dat heeft u meegemaakt? Dat heb ik meegemaakt, ja. ja. Uh, het moment dat ouders uh, uitspraken gaan doen als... je maakt het ons uh, leven persoonlijk niet makkelijk. Het raakt je, want het geeft je het gevoel... dat er aan je integriteit en professionaliteit getwijfeld wordt. En dat, ja, dat raakt mij. Dat vertelde Patrick dus tegen Willem Jan Bloem. Mevrouw Den Besse van de PO-raad. Uh, dit moet een, een verhaal zijn waarvan u er meer hoort? Ja, uh, helaas horen we ze inderdaad wel meer. En uh, gelukkig uh, zijn de meeste leraren ook goed in staat... om daar weerwoord aan te bieden. Wat deze leraren ook zegt, dat er verschil van mening is... en uh, dat je daarover in discussie gaat. Dat is op zich niet erg. De dingen die ik in het rapport lees... Uh, die gaan wel regelmatig over de schreef. En die zijn natuurlijk uh, wel erg. En gelukkig zie je ook op veel scholen, dat blijkt ook uit het onderzoek... dat op het moment dat zo'n gesprek spannend lijkt te worden... dat een leraar uh, een, een, een teamgenoot erbij haalt, een schoolleiding erbij haalt... En in ieder geval dat gesprek ook niet alleen doet. Want dat die druk toeneemt en dat ouders ook meer en meer en meer gaan eisen, dat is iets wat we natuurlijk in de hele maatschappij zien. De mondige burger, ook de juridisering. En dat zien we helaas in ons basisonderwijs ook. Ja, en dat uh, hun kinderen natuurlijk uh, de, de allerbeste vinden, dat geldt voor alle ouders natuurlijk sowieso. Maar dat er uh, af en toe aan de inschatting misschien een beetje schort, dat, uh, dat kom je daar dan ook uh, bij tegen. Ja, en wat daar denk ik ook, er liggen denk ik nog twee andere problemen aan ten grondslag. En dat is aan de ene kant dat we veel te weinig uh, waarderen in uh, ons land. Um, dat bijvoorbeeld een beroepsopleiding ook een hele prachtige, mooie uh, route is voor een heleboel kinderen. Dat we de mensen in de beroepsopleidingen keihard nodig hebben. Het lijkt alsof alleen maar het hoogste goed genoeg is. Dus we zien deze lastige gesprekken vooral rondom HAVO, vwo uh, ontstaan. Mm -hmm. En dat vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat is nou eenmaal gewoon niet uh, de, de beste plek voor alle kinderen. En een ander probleem wat er aan de grondslag ligt... Uh, is dat ons voortgezet onderwijs zo is ingericht... dat het nu nog te veel een soort shulback-constructie is. Dus je rolt een kind op zijn twaalfde jaar in een bepaald vakje... zeg het VMBO of de HAVO en overstappen vanuit dat vakje naar bijvoorbeeld een hoger niveau... dat gebeurt veel te weinig. En dat is een probleem wat in het systeem van het voorgezet onderwijs eh, verkeerd zit. En ik ga het niet goed praten... maar dat verklaart wel waarom ouders aan het eind van de basisschool... zo zitten te drukken op een zo hoog mogelijk advies. Ja, daar zit het dus ook een beetje. Gijs, ja, we hadden het net over, hè, dat geeft mevrouw Den Beste ook aan... dat er soms leerkrachten zijn die halen er maar een collega bij bij zo'n gesprek, want het gaat er af en toe niet zachtzinnig aan toe. Hè. Nee, je ziet hier... Wel twee kanten van de medaille. Mevrouw de beste benadrukt zonder het onderzoek geweld aan te doen overigens dat er een meerderheid ja. goed gaat. Dat klopt. Ik, ik focus toch op de grote minderheid die zegt dat er iets, iets aan de hand is. Eén op de vijf mensen die zegt. Ik heb wel eens zo'n advies aangepast na die druk. Ja, en jij vraagt eigenlijk naar, naar de schooldirectie. Hè? Um, um, wat je ziet is dat uh, er, er schuift inderdaad de directie aan. Dat is, of, of, een, of een collega. Um, maar wij zien ook dat 1 op de 5 ongeveer zegt: Ja, de directie die heeft eigenlijk. Soms ook wel een gedeeld belang met de ouders, juist. Hè? Zowel de school als de ouders die willen uh, een hoog advies. Ik generaliseer eventjes maar voor het argument. Willen een hoog advies. Dat is ook goed voor de schoolscore, natuurlijk. Uh, dan staat die school als beter bekend. Ja aan de andere kant staat de leraar die zegt. Nou, misschien is voor, de, voor deze leerling VMBO uh, lastig. Of uh, beter, moet ik zeggen. Uh -huh. Iemand zegt hier: mijn schoolleiding ziet ouders als klanten, wil ze niet kwijtraken. Hè? En daardoor komen ze tegemoet aan ouders, iets te veel. Ja, en één op de vijf docenten zegt... ja, daardoor voel ik me eigenlijk uh, alleen staan. Mm -hmm. Zeker. Wat kan mevrouw Den Beste... het betekenen voor een kind als er een... Uh, schooladvies uitkomt, al dan niet onder druk... Hè, want dat gebeurt toch uh, me meerdere keren... dat komen we ook in het onderzoek van Gijs tegen... als, als een kind op een verkeerde vervolgopleiding terechtkomt? Ja, dat ligt eraan op welke manier... dat een verkeerde opleiding is. Maar stel te hoog, mm -hmm. te hoog geplaatst... Ja. onder druk van de ouders... Uh, dan, uh, ja, dan zien we daar... Twee mogelijke uitkomsten. Dat is dat een kind enorm op stenen moet gaan lopen en niet tot ontwikkeling komt, zich niet op zijn plek voelt en misschien moet gaan afstromen. Wat een mooi woord is voor een niveau lager uh, gezet worden. Uh, wat niet zelden dan uh, soms nog verder gaat. Dus, dus nog weer verder naar beneden afstroomt. Om dat soort termen maar te gebruiken. Een ander aspect is. En dat maakt de discussie ook zo verschrikkelijk lastig. Is dat uh, de onderwijsinspectie in de praktijk heeft laten zien. Dat als er bijvoorbeeld sprake is van twijfel. En een kind wordt op het hoogste advies geplaatst op het voortgezet mm -hmm. onderwijs. Dat het dan in de meeste gevallen ook wel lukt op die middelbare school. En dat is weer mijn argument van de. Daarnet, dat er ook in ons systeem iets verkeerd zit. Ja. Uh, waardoor we ook ja, eigenlijk uh, creëren dat op deze manier... ouders en leraren en dus ook een schooldirectie... als het gaat om uh, de, de concurrentiepositie van een school... met elkaar omgaan. En dat is allemaal niet in het belang uh, ja. van kinderen. Je ja. zou het veel makkelijker moeten kunnen maken... om ja. door te stromen en ook nog tussentijds te kunnen schakelen. Ja. En moet dat systeem van het schooladvies... Hè, dat nu dus door de onderwijzer wordt uh, gedaan... moet dat veranderen, vindt u? Nou, wat, wat ons betreft uh, niet, ook omdat dit onderzoek laat zien... dat het in de meeste gevallen gelukkig gewoon goed gaat. En dan wil ik niets afdoen aan de ernstige gevallen die het rapport uh -huh. ook laat zien. Uh, maar dit systeem hebben we nu drie jaar. Het wordt uh, vanaf komend voorjaar uitgebreid geëvalueerd door het ministerie. En daar horen we vorig jaar, volgend jaar voorjaar de resultaten van. Wij denken dat nog steeds uh, het advies van de leraren, schoolleiders... intern begeleiders samen een beter beeld schetst... dan die momentopname. Ja. Maar dat zullen we gaan zien in uh, de evaluatie. Blijkt dat ook uit jouw onderzoek, Gijs? Ja, die 2000 leraren die we hebben ondervraagd... daarvan zie je ook dat de grootste groep zegt... we moeten bij dit manier van schooladvies geven blijven. Slechts 1% wil terug uh, en vindt dus dat de eindtoets... de CITO-toets maatgevende moet zijn. Oké, okay, maar een aantal ouders kan uh, dit onderzoek wel te hard nemen. Goed, Gijs Rademaker van het vandaag Opiniepanel... En Rinda de Beste, voorzitter van de PO-raad. Hartelijk dank. Dit onderwerp vanavond ook bij ons op tv, kwart over zes, NPO 1. Nieuws via de NOS dan. De online verkiezing van het beste raadslid van Nederland... die is stilgelegd na een oproep van Geen Stijl. De site riep namelijk op om niet op finalist Nourine Ouali van het NIDA te stemmen... omdat hij een op de islam geïnspireerde partij aanhangt. Geen Stijl liep riep lezers op om te stemmen op CDA-raadslid Rick Brink uit Hardenberg. John Bel is van het Pericles Instituut... een van de organisatoren van de verkiezing. Goedemiddag, meneer Bell. Goedemiddag. Geen Stijl zei, uh, kleinzerig genoeg te zijn... om zo'n FOP-wedstrijd niet van moslims te willen verliezen. Uh, en wat is er daarna gebeurd? Uh, heel veel stemmen. In de eerste instantie voor uh, kandidaat Rick Brink... waar ze de oproep toe deden. En als uh, tegenreactie kwamen er natuurlijk heel veel stemmen voor Noordin el -Wali. en uh, Dat vond onze server niet prettig. 8000 stemmen in een paar uur tijd en die klapten om. Ja, hoe kwalificeert u nu wat er gebeurd is? Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het fijn dat er zoveel aandacht is voor, ja. uh, voor de verkiezing natuurlijk... Um, en dat uh, uh, Geen Stijl geschreven, uh, uh, dat er vooral op Denk gestemd moest worden om het land te redden. Uh, ja, de, de, de eer dat je met een verkiezing uh, voor het beste raadslid het land kan redden, daar uh, moet ik nog even van bijkomen, daar ben ik beduust van. Ik vind het jammer dat het niet ging over de kwaliteiten wat iemand een goed raadslid maakt, maar over identiteitspolitiek. Ja, uh, de verkiezing is nu tijdelijk stilgelegd. Uh, gaat het wel weer door, denkt u? Uh, dat gaan we bekijken. We hebben last gehad van twee dingen. Uh, de eerste plaats, natuurlijk, heel veel stemmen. Uh, heel veel stemmen, vooral voor, voor twee kandidaten en niet voor heel de verkiezing. Uh, dat is iets waar we even van bij moeten komen. En uh, ten tweede hebben we ook last gehad van een uh, zogeheten brute force aanval... waarmee mensen bewust hebben geprobeerd om uh, het stemmen voor anderen onmogelijk te maken. Uh, en dat is natuurlijk helemaal niet hoe het, hoe het zou moeten. Nou, als het allemaal uh, niet meer lukt, eh, er zijn vier finalisten over. Hoe gaat u dan bepalen wie uh, het beste raadslid is? is dan uh, altijd al uh, de bedoeling geweest... zo staat het ook netjes in onze reglementen... dat de laatste ronde, want dat is het... de laatste ronde van deze verkiezing... de finale, het oordeel geveld zou worden... tussen stemmen van het publiek... en een oordeel van de, van de jury. Uh, en dat laatste gaat in ieder geval gewoon door. En we hopen de, uh, alles nog wel zo veilig... en hekproef uh, te krijgen... dat we uh, de stemmen nog wel uh, open zouden kunnen, uh, uh, kunnen zetten. Uh, al is het maar voor een bepaald moment zodat iedereen nog wel op zijn favoriete raadslid kan stemmen. Want dat verdienen ze wel. Nou, we gaan het zien. John Bell van het Pericles Instituut. Succes ermee en dank u wel. Dank je wel. Het eerste seizoen van de hitserie De Luizenmoeder zit er nu dan echt op... met gisteravond nog een speciale blooper uitzending ja, Miljoenen mensen keken ernaar, vonden het herkenbaar, over de top... hilarisch, soms een beetje fout, maar juist daardoor weer zo leuk. Acteur André Dongemans, die homofale Kenneth speelt in De Luizenmoeder... is er wel blij mee. Wat hem betreft moet je overal grappen over kunnen maken. Vandaag is André Dongemans onze optimist. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom hier als inderdaad de optimist. Mm -hmm. zeg, die opnames van De Luizenmoeder zijn natuurlijk alweer langer geleden. Ja. Um, maar het ging er de laatste weken natuurlijk steeds over. Inmiddels sta je met uh, Theater Utrecht... in het stuk Platonov, Robus ja. de Bewerking van het stuk van, uh, van Tjechov. Hoe is het nou om helemaal met het één bezig... heel intensief toneelstuk is dat... Mm -hmm. en tegelijkertijd op straat word je natuurlijk voortdurend... over het andere aangesproken. Is dat een beetje... Uh, ja, het is gewoon heel Doe. raar. Ja. Het is heel raar om mee te maken... want je zit heel erg dus in dat stuk... en je bent heel erg uh, bezig om dat zo goed mogelijk te doen... En eigenlijk overal waar je komt krijg je alleen maar veren, ja. <laughs> zeg maar, daar. Ja. En uh, dat is heel raar om daar, uh, dat, daartussen te leven, zeg maar. Ja, mensen willen er natuurlijk ook steeds met ja. je over praten. Ja, absoluut. Ineens ja. heb je een stem of zo, ineens zit je dus hier, uh, dat soort dingen. Dat is heel raar om, om mee te maken. Ja, ja nou, nou fijn dat je, dat je toch bereid <laughs> bent om dat nu uh, hier ja, te tuurlijk. doen. Was je wat verbaasd over het, dat het leuk was, dat zullen jullie waarschijnlijk wel in de gaten hebben gehad toen ja. je mee bezig was, ja. maar dat het zo aan zou slaan? Nee, absoluut niet. Wij hoopten een Doelgroep te kunnen vinden die het leuk zou vinden, dus uh, dan 500.000 kijkers ongeveer te hebben, dan waren we wel blij. Alleen we hebben zeg maar in elke doelgroep hebben we een groep mensen gevonden die het leuk vindt, dus zo heb je, hebben we ineens nou ja, uh, zo ongelooflijk veel kijkers gecreëerd omdat wij dus iets maakten wat iedereen dus wel iets in ziet. Ja, en waar het natuurlijk ook de afgelopen week uh, steeds over ging... is dat die beetje hier, hier en daar wat fouterige humor. Ja, ja, en dat was ook wel belangrijk voor ons. Om... En het fijne is ook dat de schrijvers kregen dus carte blanche... dus die mochten doen wat ze wilden. En die, ze, zij schreven wat zij grappig vonden. En, en dat mocht dus. En wij vinden dus... Humor is... Soms, een het schuurt een beetje. En dat be weet je ook als je dus met je vrienden praat. of zo, Dan maak je grappen waarvan je denkt... nou, als hier een camera op had gestaan... dan zou ik ruzie krijgen, snap je? Mm -hmm. dus, en zij mochten nu dat soort grappen... eindelijk weer eens op televisie laten zien. En dat vind ik wel belangrijk. Hè? Ja, en juist nu? Zegt het ook iets over dat, dat het nu zo aansloeg... blijkbaar bij heel veel mensen... dat er behoefte is aan dat ventiel misschien? Ja, denk het wel, want je, je hoort nu steeds vaker... oh, dat kan je echt niet zeggen, oh dat mag je echt niet doen. Die mannen van, um, van Voetbal Insight liggen de hele tijd onder vuur... van heel veel mensen die eigenlijk niet eens naar dat programma kijken... maar nu dus kijken puur om ze te kunnen pakken. Nou ja, dat soort mensen... Ja, ik denk echt, ja, sorry, ga iets anders doen. Want mm -hmm. ik, ik, ik, kan daar, ik kan daar dus maar niet daar zo tegen. Maar daar is dus veel van. Er is veel, veel, veel kramp in, ja. de, in de maatschappij. Ja, blijkbaar, ja. Mm -hmm. ja. ja, ja. En vertrutting, dat woord gebruikte jij in een interview in Trouw. Mm -hmm, dat klopt, ja. Uh, ja. Dat zegt iets over die mensen, denk ik. Mm -hmm. Dat iedereen, uh, ja, dat, dat de grenzen ineens allemaal veel dichter op elkaar liggen. En dat, dat vind ik zo jammer. Mm -hmm. uh, dat houdt je, houd je een beetje dom, vind ik. Dom? Ja, dat houdt je een beetje dom. Als je dus, niet, als je dus binnen veilige kaders wil blijven, denk ik. Ja, heb je zelf ook uh, het, het, het idee dat je de laatste tijd... of de laatste jaren ook, ook steeds dingen uit moet leggen... dat jij op, op uh, discussies wordt aangesproken? Uh, ja, ja, nou ja, we hebben natuurlijk... Uh, eens per jaar hebben we de Pieter discussie uh -huh. en daar heb ik ook wel een mening over. Dus daar word ik altijd op aangesproken. Maar ook gewoon op het feit dat als iemand een, een grap maakt... wat betreft mijn huidskleur... en ik daar niet om lach bijvoorbeeld... dan is dat dus een ding. Want dan denkt de ander meteen... oeh. Oeh, nou denk jij zeker dat ik een racist ben. En dat wil ik niet hebben. En dan gaat het ineens allemaal daarover. Ik mag, mag zo'n grap niet, niet grappig vinden. En dat zijn, nou ja, dat zijn allemaal hele rare dingen. Het feit alleen al dat je iets, iets moet of niet mag. Of, of, of wat dan ook. Precies. Ja. Ja. Ja. Zeg, in, in de luizenmoeder speelt dus on, wel onhandig en onbewust racisme. Dus ook een hele grote rol. Je vangt, die denkt meteen dat het te schoonmaker is. Omdat mm het -hmm. kennend donker is. En mag mm -hmm. geen ijsbeer zijn bij Winterklaas. Mm -hmm. Het grappige is dan ook dat het pijnlijk is? Ja. Ja, dat is heel fijn. Het is heel fijn als je even. Die stiltes, die we ook heel veel gebruiken, dat is ook heel fijn. Dat je gewoon echt. Dat het ook net iets te lang duurt. En dat je echt voelt van. Oeh, pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Iemand, zeg iets, zeg iets, alsjeblieft. En ja, dat is heerlijk. Want zo zit je dan thuis ook op de bank van. Oh nee, oh nee. Ja, en dat is heerlijk om te creëren. Ja, in plaats van of heb je geen kleur eigenlijk? Nee, hè? Als, als nee, personage nee. is dat dan ook wel weer eens lekker. Dat is heerlijk. Dat <lacht> gebeurt <lacht> zelden eigenlijk. Het uh. gebeurt zelden dat ik een rol krijg waarbij het echt niet uitmaakt dat ik donker ben. Ja. Dus dat is heel fijn. Is de volgende reeks van Luistermoeder met dezelfde cast? En uh, ook met André Dongermond? Uh, ja, dat hoop ik wel ja, natuurlijk. dat hoop Ik wel. Ik denk het wel, dat zeggen ze wel. Dus dat is wel de bedoeling. En er zullen ook wel nieuwe rollen bij komen. Want er zijn natuurlijk weer nieuwe grappen die we willen maken. Ja, en die het moet dan... weer minstens net zo leuk zijn Precies, als de vorige ja, reeks. Ja, absoluut. Er staat er heel <laughs> veel druk <laughs> op, ja. ja. Nou, voorlopig nog even niet. Voorlopig nog met uh, het uh, Theater Utrecht onderweg. Wij gaan luisteren naar jouw betoog. André, neem okay. plaats hier achter het Spreekgestort. Yes. Acteur André Dommelmans is vandaag onze optimist. Door de jaren heen, en ik denk dat dat komt door social media... kunnen mensen steeds minder hebben. We krijgen nu een overdosis aan informatie wat betreft alles. Maar voornamelijk aan dingen die buiten de norm vallen. Alles wat raar of anders is, nodigt uit om op te reageren. En dat doet, dat doet de mens graag. Vooral om te kunnen zeggen dat iets niet kan, niet mag, niet goed is, abnormaal is. En dan vaak ook onder het motto dat de wereld steeds raarder wordt. Niet beseffend dat de gedachte dat de wereld steeds gekker wordt... gelijk loopt aan dat we steeds meer van deze wereld kunnen zien via social media. Gebeuren er steeds meer rare dingen? Of zien we steeds meer rare dingen door onze eh, cameratelefoons... en postdrift en reactiedrift? De overdosis aan grove grappen zorgt dat het onderscheid aan grappen die gemaakt worden om iemand te beledigen of om gewoon een grap te maken lijkt te verdwijnen. Ik ben blij dat er een tegenreactie begint te komen en ik doe daar graag aan mee. Je moet, <coughs> je moet overal grappen over kunnen maken, vind ik, mits je respect hebt voor diegene waar je grappen over maakt. Maar als iemand zich beledigd voelt door een grap, moeten we niet meteen ons daar weer op, uh, op af gaan reageren. Iemand staat in zijn recht zich beledigd te voelen en dat te uiten. En gehoord te worden. Want dat gesprek, mits open en eerlijk en goed luisterend gevoerd... zorgt voor meer begrip. En uiteindelijk meer respect voor elkaars verschillen. Respect betekent vaak begrip. En een grap maken over iets terwijl je weet waar je het over hebt... maakt de grap zoveel beter, geëngageerder. En dan heeft het als doel, naast het aan het lachen maken van de ander, ook om de ander iets bij te brengen... over de verschillen van de mensen. Want iedereen is op zijn manier anders. En dat maakt de mens zo mooi. Dankjewel. André Dongelmans. Te zien overal in het land met Platonov, met Theater Utrecht... tot en met 12 mei is dat. Check de website voor de data en zo. Het verhaal van André en dat van alle eerdere optimisten... is terug te vinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1. Bewoners van Austin in Texas die kunnen maar beter met een grote boog om postpakketten heen lopen. We gaan vandaag in Austin, Texas, waar iemand een pakketbomben aan huis loopt. It is happened three times this month, leaving two people dead and twee others wounded. Al twee Ronen4 gewonden vielen er toen zo'n pakket ontplofte. In de jaren 80 en 90 was Amerika ook in de band van ontploffende post. Daar bleek de zogenaamde Junabomber achter te zitten. Een briljante voormalig hoogleraar wiskunde. Waarom hij die bommen maakte, vertelt Amerika kenner Willem post zo meteen. Lammert, jij zoekt voor feit en fictie uit wat er met een aangifte gebeurt. Hoe gaat het? Uh, ja, er gebeurt vrij weinig mee, zegt SP-leider Lilian Marijn. Ze volgens haar beland maar liefst 50% van alle aangiftes in een la, zonder dat er iets mee gebeurt. Maar of dat echt zo is, dat horen we zo meteen. Onder andere van een dataonderzoeker. En dat is dan tegen 3 uur het nieuws. NPO Radio 1. Dorop Megens. President Poetin wil excuses van Groot-Brittannië... als Londen niet kan bewijzen dat Rusland achter de moordaanslag... zat op ex Sergej Sergei Skripal en zijn dochter. Ze zei nog eens dat Rusland helemaal niet beschikt... over het zenuwgas Novichok, dat volgens de Britten... bij die aanslag is gebruikt. De vermoeidheidsaandoening MECVS is een ernstige chronische ziekte, schrijft de gezondheidsraad in een rapport. Artsen moeten klachten van patiënten volgens de raad serieus nemen. In Nederland zijn 30.000 tot 40.000 mensen met MECVS, veel van hen strijden al jaren voor erkenning en een betere behandeling. In de zaak Nikki Verstappen heeft ongeveer 1 op de 3 mannen niet meegedaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Van de 21.500 opgeroepen mannen kwamen er ruim 14.000 opdagen. Toch is de politie tevreden over het verloop en de opkomst. En drie agenten die vorig jaar september betrokken waren... bij het doodschieten van een verwarde en agressieve man in Purmerend... worden niet vervolgd. Volgens het OM was het noodweer. De man sloeg s'nachts een autoruit in. Hij leek een wapen bij zich te hebben. Later bleek dat dat een metalen buis van een stofzuiger was. En van Dorat naar Edwin. Edwin Geretsen, want die meldt zich met verkeersinformatie. Ja, we staan files door ongelukken. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoeverlaken, een kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht. In het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Leen Heide en knoop het Batendorp, 20 minuten. Eén rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor Rotterdam-Vijennoord, een kwartier vertraging. A20 richting Gouda, tussen knoop het en knoop het tien 10 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. En in Zeeland is op de N62 de Wester Schelde tunnel dicht richting het noorden. Daar staan een kapotte vrachtwagen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Zonder gevangenissen zou het dorp Veenhuizen in Drenthe niet bestaan. Vroeger niet, maar ook nu niet. Ooit begonnen als heropvoedkolonie, waar velen van ons een voorouder hebben gehad. Ruud Lubbers bijvoorbeeld, André Kuipers, Filip Frederiks. Ook nu wonen er nog zo'n 600 gevangenen. Deze week opent uh, een nieuwe grote expositie in het Gevangenismuseum daar. En wij worden vast rondgeleid door directeur Peter Sluiter. Veenhuizen was er nooit geweest zonder gevangenissen. Het is de reden van bestaan van het dorp. We schrijven het jaar 1815. Overal heerst vreselijke armoede. Heel lang gelooft men dat de situatie in de wereld de wil van God is. Maar in de 18e eeuw worden wetenschap en gezond verstand steeds belangrijker. Steeds meer mensen kijken anders naar de wereld. Eén van die mensen is Johannes van den Bosch. Samen met andere prominente Nederlanders... richt hij in 1818 de maatschappij van weldadigheid op. Naast bedelaars en landlopers komen hier ook veroordeelden hun straf uitzitten. De schatting is dat 1 op de 16 Nederlanders... dus dat betekent ongeveer een miljoen Nederlanders... hier voorvaderen heeft die hier kortere of langere tijd... en, en, en sommigen ook vaker dan één keer... er zijn wel gevallen bekend van, van 20 keer uh, veroordeeld tot Veenhuizen. Uh, ja, dus zoveel. Het is dus eigenlijk het Australië van Nederland. De, de vergelijking is nieuw voor me, maar het is eigenlijk wel een hele aardige vergelijking. Het is natuurlijk toch een soort van verbanningsoord geweest. Ver weg, heel slecht bereikbaar. Over land was het nauwelijks te doen, dus je moest al over de Zuiderzee komen. Dus het is echt ook wel een, een, een verbanningsoord geweest. zeker. Ja, het Australië van Nederland, ja. Even het luikje omhoog in de gevangenisdeur. Wat in het museum wel heel goed in beeld gebracht wordt is dat we in de loop van de, van de eeuwen over straffen... toch een beetje anders zijn gaan denken. En dat is eigenlijk maar goed ook. We, we hebben in Nederland ook een tijd gekend van schandstraffen. Van lijfstraffen. Een object wat we hier zien, dat zijn duimschroeven. We kennen dat, die duimschroeven kennen wij allemaal uit de Nederlandse taal. Iemand de duimschroeven aandraaien. En daar ligt die achterglas, de duimschroef. Ja, het zijn eigenlijk twee plaatjes uh, ijzer. Dan draai je dat plaatje... Die twee plaatjes doe je dus om je duim. Dan worden die schroeven krachtig aangedraaid. Ja, dat ga je wel uitgillen. En op een gegeven moment ben je bereid om alles te zeggen... wat de ander wil horen. Als je maar van die duimschroeven af bent. Dus dat, dat zijn instrumenten die gewoon in Nederland gebruikt werden. Nu vinden we dat volkomen absurd. En dat doen we niet meer. En we moeten er niet aan denken. Want dat brengt mij ook bij de vraag... hoe zouden we, we of onze, onze nazaten, over 200 jaar... Nou, aankijken tegen hoe we nu straffen ten uitvoer leggen. Ja, dat de enkelband barbaars gevonden gaat worden. Ik zal het nooit weten, maar ik vind het wel een fascinerend vraagstuk. Als wij kijken met de wijsheid van nu, 200 jaar geleden... dan vonden we dat, vinden we dat nu tamelijk onmenselijk wat toen gebeurde. Er hebben hier door de jaren heen nogal wat illustere figuren gevangen gezeten... waaronder Cor van Hout en Willem Holleder. Ja, die hebben hier uh, allebei gezeten inderdaad. Voor hun ontvoering van Heineken. Ja, die je, ja, en ook wel voor andere dingen, want ze waren eigenlijk een beetje kind aan huis hier. Maar dat, niet alleen dergelijke zware criminelen, hoor, maar er zijn ook... Het uh, is wel leuk om dat voor de radio even te vertellen. Er is ook een periode geweest dat er bij Hilversumse radiozenders... nogal behoorlijk ingenomen werd, en dan bedoel ik drank... En dat heeft Veenhuizen ook een poosje te bijnaam Hilversum 4 bezorgd. Omdat hier onder klipklap uh, radio en tv persoonlijkheden zaten. En die, die werden veroordeeld tot een vrijheidsstaf, de zogenaamde drankwetters. En dat was een komen en gaan van, van, van Hilversumse omroepmensen. Man en paard graag. Noem eens wat namen. Nou, bekend is bijvoorbeeld uh, Joop Doderer. Uh, Zwiebertje. Kennen als Zwiebertje. De landloper. Ja, ja die was hier wel ergens in zijn plek. Daar komt Zwiebertje... Maar ook een van de leden van het destijds heel bekende cocktailtrio. Is we nooit meer terug. Uh, er staan allemaal auto's hier buiten op de binnenplaats. Nou, dat zijn gepanzerde auto's. Als je de, nu in de bunker uh, ziet, de opnames in het journaal, waar uh, Holleder wordt naar binnen gereden, zeg maar, dan gebeurt dat met dergelijke auto's. Het verhaal is dat in die oude Mercedes. Dat daar Slobodan Milosevic in heeft gezeten. Het verhaal is. Is dat een mooi PR-verhaal ja. van de directeur of is het echt zo? Wie zou er twijfelen aan de woorden van de dienst justitiële inrichtingen? En hier achter dit raampje zat dan dus Slobodan Milosevic op de achterbank. Wat is het grootste succes dat ooit door Veenhuizen hier geboekt is? Uh, dat is een lastige vraag. Um... Nou, misschien toch wel. Heel recent een gedetineerde die wegens een ernstig delict veroordeeld was... acht jaar heeft vastgezeten. Die heeft in de laatste detentieperiode gevraagd of hij hier bij ons in het museum mocht werken. Dat is een succes geworden... En die heeft nu gewoon een baan. En dat is na 200 jaar het grootste succesverhaal dat u kunt vertellen. Hoe, hoe is de residieve dan? Zo'n ruim 30 recidiveert niet. Maar de meerderheid wordt niet beter, werd niet beter... van het leven in de, in de kolonie Veenhuizen destijds. En het merendeel van de mensen wordt niet heel veel beter... Van vrijheidsstraf. Er zit zoveel geld in en zoveel energie. Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Ja, nee, dat is zeker waar. Maar de vraag is, wat is het alternatief? Mensen dan zelf wel eventjes de daden te grazen nemen. Dus eigenlijk hebben we dan zo'n heel duur, ingewikkeld systeem... gecreëerd als mens om onze eigen drift te beteugelen. Want anders gaan we zelf ons gram halen. Dat vind ik wel, zeg maar, het teken van beschaving. Dat wij verder zijn dan het oog om oog, tand om tand. Dat is de kern van de beschaving. Hmm, directeur van het Gevangenismuseum Peter Sluiter. Ja, morgen dan horen we bij hoge uitzondering een gesprek met Noorse gevangenen die in Veenhuizen vastzitten. Vanaf september gaan zij weer terug naar Noorwegen. Every no one wants to stay here longer. All the prisoners want to stay here. Many prisoners, yes. They want to stay here. Because it's so much better here in Holland. Of course, of course. Hmm, die Noren willen dus helemaal niet terug. Dat horen we dan morgen.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 fly you will crawl may you rise as you fall To make it on your own. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, onrust in de Amerikaanse stad Austin in Texas. Vannacht ging opnieuw een bom af, geplaatst in een onopvallend pakketje. Twee voorbijgangers raakten gewond. Het zoveelste pakketje dat afging binnen een maand tijd. We're going to begin tonight in Austin, Texas, where someone is leaving package bombs at homes. It has happened three times this month, leaving two people dead and two others wounded is Een fragment van CBS News over die aanslagen. Dus het lijkt haast alsof de dader inspiratie heeft geput... bij de man die ook wel bekend staat als de Yuna-bomber, Ted Kaczynski. In de jaren 70, 80, 90 liet de oudgeleerde geleerde maar liefst 16 bommen ontploffen... die verborgen waren in kleine pakketjes. In deze reportage van ABC News horen we hoe hij gepakt werd... na een jarenlange zoektocht van de FBI. After 17 years of looking, today FBI agents think they may have finally had a look at the Unabomber. Late this afternoon, Ted Kaczynski was taken from his backwoods cabin, leaving folks in the nearby town of Lincoln stunned. He was just a real quiet guy. Um, you know, he came to town. He never bothered anybody. You know, if you had a conversation, it was a real intelligent conversation with him. Just not the guy that I would think would be the Unabomber. Ja, het verhaal achter deze Unabomber, dat ga ik bespreken met Willem Post, historicus, Amerika deskundige. Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Toen jij over die ontploffingen in Osten hoorde... dacht je toen ook meteen, hé, hey, dit lijkt wel heel erg op de Junibammer. Nou ja, vooral nu het de vierde keer al ja. is, hè, in een paar weken gisteren weer gebeurd. En de paniek die toeslaat. En ook omdat de regisseurs die hierop zitten... zeggen van, Ja, daar, daar moet een boodschap achter zitten. Hè, en, en er moet ook, hè, ze roepen ook de... Ja, de, de, de aanslagplegers, want daar mag je natuurlijk wel over spreken... Mm -hmm. op om naar voren te komen, hè, iets van een signaal te geven. In de, in de hoop natuurlijk dat, uh, ja, dat hetzelfde gebeurt. Maar daar was toen wel een kleine twintig jaar voor nodig... Ja. om de Juna bomber te pakken. En wellicht deze moderne Hunabomber of Bombers... Inderdaad, ja. En een boodschap, hè? Dat, dat, dat, dat zei je daar. Daar is mogelijk sprake van. Dat was het in ieder geval bij Kaczynski. Vertel eerst eens over, over die man. Wie is hij? Wie was hij? Ja, dat is natuurlijk buitengewoon integrerend. Het, Ted Kaczynski was een wonderkind. Sloeg twee klassen over op de lagere en middelbare school. Ging al als 16-jarige naar Harvard. Studeerde als 20-jarige af. En om nog één feitje te noemen, hij was 25 de, de jongste hoogleraar op Berkeley in de wiskunde. Dus ja, een briljante geest met een IQ van, ik geloof wel iets van te, tegen de 170, 167. Nou, en, en deze man uh, was dus voorbestemd uh, om een geweldige maatschappelijke carrière te krijgen. Ja, is toch eigenlijk van de een op de andere dag uh, verdwenen. Tot verbazing natuurlijk ook van zijn collega's. Als je zo'n carrièrepatroon eigenlijk uh, voor je hebt leren... En vestigde zich in de wildernis van die geweldig prachtige staat Montana. Waar je ook Yellowstone National Park in hebt liggen deels. En uh, koos voor een leven. Ja, wat eigenlijk één groot protest was euh, tegen de technologisering van de maatschappij. En ja, in zijn isolement vormde hij extreme denkbeelden. Hij vond ook dat er iets gewelddadigs dus moest gebeuren... om chaos te creëren, om die technologische voortgang... Tegen te gaan. En uh, daar wilde hij een voorbeeld mee stellen. Nou, mm. vandaar dus uh, die, die 16 bommen die drie doden en 23 gewonden hebben opgeleverd. Mm, hij vond dat de, de, wat wij dan vooruitgang noemen, de, de industrialisering, de commercialisering, dat dat allemaal afbreuk deed aan, aan de vrijheid van het individu, geloof ik. Hè? Daar kwam het uiteindelijk ja, allemaal op neer. de menselijke vrijheid, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Op wie richtte hij zich dan? Wie waren zijn slachtoffers? Dat nou, zit al in de naam: Junabomber, dus universiteiten, uh, universities. Airlines, vliegmaatschappijen... heeft ook een bom geplaatst in een vliegtuig. Als dat was afgegaan, dat werd op de grond ontdekt... dan had er natuurlijk een kolossale vliegramp plaats kunnen vinden. Dus eigenlijk tegen bedrijven, organisaties, individuen... Die, die heel erg in die technologische maatschappij zitten. He, en, uh, ja, dat is een, een, en dat was ook wel, toch wel heel erg lastig... Om, om iets van een patroon te ontdekken. Want uh, ja, het waren wel hele verschillende bedrijven. Bijvoorbeeld ook een communicatiebedrijf. En dan zou je zeggen, ja, oké, okay, communicatiebedrijf. Maar wat dan bijvoorbeeld, dat blijkt dan ook vooral achteraf... He, uh, ook, wel, ook wel iets gedaan heeft om die olieramp van Exxon Valdez... nou ja, dat is een voortvloeisel uit he, die, die, die technologie. De van de maatschappij. Om dat in een goed daglicht te stellen voor, in dit geval voor Action. En die kregen ook zo'n bompakketje van, van Ted. Mm -hmm. ja, hoeveel slachtoffers zijn er in totaal gevallen? Nou ja, Drie doden en, en uh, 23 gewonden. En weet je, hij heeft ook in jaren zes, zeven gewoon helemaal niets gedaan. Ja, het is natuurlijk een briljante geest. Hè? Dus iemand die dan ook jarenlang in stilte verdwijnt... en dan plotseling weer opduikt... En Bijna twintig jaar. Hè. Er waren honderden FBI-regisseurs die hier uh, opgezeten hebben. En ja, er, zijn, er zijn allemaal hele hoge bedragen uitgeloofd. En ze kregen hem maar niet te pakken. En ja, uh, dat... Dat is bijna speel. Er is ook een speelfilm geweest en via Netflix. En ja, en het is boeken. een geweldige serie, inderdaad. Loopt er op Netflix waar je ook ziet hoe, hoe de FBI er helemaal gek van wordt. Ja. Uh, na, na 17 jaar zoeken is hij dus uh, gepakt. Ho hoe is dat uh, gebeurd? Nou, weet je, zijn broer, waar hij mee in onmin uh, leefde, uh, die, die, die zag op een gegeven moment wat. wat Ted voor elkaar kreeg. Stuurde, Ted stuurde een, een manifest van 35.000 woorden... naar de Washington Post en de New York Times. Zo'n protest tegen die technologische voortgang. De boodschap he, waar je in het ja. begin naar verwees. Ja? En deze, mm -hmm. deze David die, die las dat en die dacht... verrek, dat, dat lijkt toch wel een beetje een paar van die zinnen... Op, uh, op brieven die ik ooit van mijn broer kreeg. Nou, Die is toen op zolder gaan kijken, heeft die brieven gelezen... heeft een advocaat in de arm genomen en een regisseur. He, een, een privédetective kan ik beter zeggen om wel zeker van zijn zaak te zijn. Nou ja, en toen het onomstotelijk ook van hem vaststond... heeft hij de FBI getipt. En ja, omdat eigenlijk ook in dat, in dat stuk... Hè, daar, en, en dat herkende David ook van eerdere discussies... Uh, de Junabomber liet zich ook inspireren door het zogenaamde luddisme... genoemd naar een mystieke figuur, Ned Lud. Uh, uit, uit Engeland, eind 18e, begin 19e eeuw... Uh, die... Aan het begin van de industriële revolutie in Engeland. Uh, een, een beweging zou leiden. Waar, waarbij machines van die eerste fabrieken onklaar werden gemaakt. Omdat dat al gezien werd als. dat is een aantasting. van ja, het leven wat we gewend zijn. als boeren, als, als, als ambachtslieden. En uh, dat was al een protest. tegen de, de vroege industrialisatie. En dat zat heel erg. in dat pamflet. Hè, tegen de industriële maatschappij, wat, uh, wat Ted dan uh, ja, schreef. Oh. En waarschijnlijk daarop inspireerde. En dat heeft zijn broer dus ertoe gebracht om de FBI te tippen. En toen waren ze heel snel bij dat huisje daar uh, in de bossen... en hebben ze hem uh, kunnen inrekenen. Uh, hij, hij zit nog steeds achter de tralies, hè? Ja, hij zit in Colorado ja. uh, achter de tralies. Hij, uh, hij zou de doodstraf krijgen, maar heeft ervoor gekozen om dan te bekennen in ruil voor levenslang, hè, zonder, zonder beroepsmogelijkheden en, en, en eerder in vrijheidsstelling. Dus hij heeft acht keer levenslang. En laatst was er een reunie van zijn school. En toen heeft hij nog een briefje gestuurd. Eh, en daarin heeft hij gezegd, dat zijn eigenlijk acht onderscheidingen die ik heb gekregen, die acht keer levenslang. Dus wat Dat betreft is uh, standvastig, ja, is, is, is hij is een overtuiging in ieder geval? In ieder ja, geval. heeft hij vaker nog mensen? Want nu hè, met Osten wordt misschien hè, zou je kunnen zeggen dat die daders daar geïnspireerd zijn. In ieder geval door uh, de manier waarop uh, hij zijn aanslagen brengt. Is dat vaker gebeurd? Ja, weet je in de geschiedenis van hele zware criminele terroristen zie je dat ze dat ze wel appelleren aan eerdere daden. Trouwens, Ted zelf heeft in de gevangenis ook vriendschap gesloten met Timothy McVeigh, ah. inmiddels overleden, maar dat was de, de, de aanslagpleger van Oklahoma City. Dus ja, dat, uh, dat, dat, vaak zie je dan toch een soort verheerlijking van anderen ja, die dit soort vreselijke daden op hun naam hebben staan. Dus het is nog te vroeg voor Texas om echt conclusies te trekken, natuurlijk. Maar de angst is daar wel heel erg groot. Hè? Want mm -hmm. ja, kinderen naar school, uh, het gebeurt in wijken waar, waar heel veel gezinnen wonen. Uh, ja, de, de angst is groot in Austin, Texas. Is dit ook zo'n ja. seriepleger? Zeker. Nou ja, laten we hopen dat het niet 17 nee. jaar gaat lukken voordat we daar enige helderheid nou. over hebben. wat er uh, allemaal achter zit. Willem Post, dankjewel. Historicus en Amerika-deskundige. Nee. We spraken over die ontploffingen daar in Austin. en omdat dat wel een beetje lijkt. op de Junabomber in de jaren 70, 80 en 90. Ik wijs nog even op die Netflix-serie. die heet Manhunt Junabomber. Kijk ernaar als u kunt. Feit of fictie? Ja, politieke partijen die buitenloven elkaar heen... om lastmiddag nog onze stem bij de gemeenteraadsverkiezingen... voor zich te kunnen winnen. En het ene lammert na het andere verkiezingspotje komt voorbij, hè? Ja, ze proberen allemaal die stemmen te winnen... door gevoelige thema's te benoemen. De ene nog ronkender dan de ander, zo ook de SP. Ik hoorde ze dit zeggen in hun verkiezingspotje. Potje, inderdaad, in die zin uh, zijn ongeveer één. Een... Nou, uh, bijna. Nee, dat we zoeken Marijnissen, uh, geloof uh, we ik, we uh, Nog even in het grote even. archief. Ja, ja. Mijn naam is Lilian Marijnes en ik vraag me af... Dat is ze. Waarom verdwijnt de helft van de a het op het politiebureau in een la. Nou, zij brengt dat natuurlijk, zoals ze dat altijd doet, zeer overtuigend. Uh, en jij dacht, is dat nou wel zo? Ja, en het meest logische is dat natuurlijk om de politie te bellen. Dat heb ik gedaan, maar dat viel tegen. De politie was even niet mijn beste vriend, want ze wilde ja. niks via de telefoon zeggen, omdat het om een verkiezingsspotje gaat. Ze willen namelijk niet in verband worden gebracht met een politieke partij. Maar ik neem aan dat er toch ergens in laden en archieven allemaal cijfers over zijn. Jazeker, en daarom heb ik even gebeld met AD-verslaggever Peter Winterman. Hij publiceerde vorig jaar namelijk een artikel over het aantal aangiftes dat blijft liggen. En hij kwam die cijfers op het spoor... omdat ze werden gepubliceerd in een intern politietijdschrift. En ja, heeft Marijn dat dan volgens hem gelijk? Dat klopt inderdaad. In die zin uh, er zijn ongeveer 1 miljoen geregistreerde misdrijven. In 2016 waren dat er 930.000. Het worden er steeds minder trouwens. Lang niet al die zaken worden natuurlijk opgepakt door de politie. Het zijn natuurlijk ook heel veel kleine zaken, zoals een fietsendiefstal of een vernieling, waarbij geen daderindicatie is, zoals dat dan heet. En dan uh, doet de politie er in principe niets mee. Die aangifte zelf, ja, daar hoor je, hoor je niks meer van. Oké, okay, nou ja, duidelijk dus, zou je zeggen. Ja, precies. Maar om toch nog even een extra bevestiging te zoeken, belde ik met Priscilla Tienkamp. Zij is van data-onderzoeksbureau Local Focus. En vorig jaar kreeg zij ook cijfers van de politie. Denk bijvoorbeeld aan een inbraak in een een auto, een diefstal van een auto, een brandstichting misschien in een auto. Die Think... komen gewoon op de plank te niet dat als een de een niet. Nee, ja. de Priscilla die heeft, uh, of ze is aan de zware check, dat kan natuurlijk ook, maar er gaat iets mis hier met, uh, nou, met onze gootjesmachine. Zullen we even eens kijken in de tombola van uh, onze bandjes, inderdaad, die we daar uh, hebben liggen? Nee, ik, nee. ik zie iemand neeschudden. Nou ja. Wat, die, wat zei ze? Zij zegt het is uh, ruim de helft, het is het nog erger, dus ruim de helft 56 procent. Oké, okay, dat is uh, aanzienlijk. Ja. En, en dan die meneer uh, die we net uh, al even hoorden, wie is ja, dat? Ja, dat is agent Fred Driessen. Afgelopen zomer um, zei hij voor de camera van één Vandaag het volgende. Denk bijvoorbeeld aan een inbraak in een auto, een diefstal van een auto... een brandstichting misschien in een auto die komen gewoon op de plank te liggen. Die krijgen een hele lage prioriteit. En als er nog tijd over is, worden die meegenomen. Maar wat je gewoon ziet, is dat die door de tand des tijds ingehaald worden... en dat er gewoon geen capaciteit voor is. Nou, je hoort dat hij dat niet fijn vindt, Fredriessen, de agent nee. hier. Nou ja, kunnen we dus spreken van een feit... als het gaat om de uitspraak van mevrouw Marijnissen? Ja, ondanks al het gemol met de quotes... kunnen we bevestigen dat de politie met de helft van de aangiftes niks doet. Wel wil de nationale politie via de mail nog een nuance aangeven. Want ook al wordt er met de aangifte niks gedaan... hij wordt wel geregistreerd... Dus als er meerdere autobranden of inbraken zijn... dan gaat de politie bijvoorbeeld wel meer surveilleren. Dus waar uh, de, de la waar Lilian Marijnis het over heeft, die klopt... maar is niet in alle gevallen een gesloten la die op slot blijft. Oké, okay, volgende uur trending, uh, Lammert. Eén uh, uh, woord, twee. Ongelooflijk romantisch. Ah, wat fijn. Ik verheug me er nu al over. Over een uurtje is dat hier in één Vandaag. We gaan door naar drieën. Tot zo. NTO, radio 1.